radioboeken, verhalen van Nederlandse en Vlaamse auteurs die u nergens kunt lezen, maar overal en altijd kunt beluisteren. Het groot huisvuil en de buren. Het is met geen mensenverstand te begrijpen, meneer. Ze woont in een halfopen bebouwing. Ze heeft ramen met dubbel glas. Ze heeft een afwasmachine. Ze heeft een droogkast van mielen. Ze heeft zelfs een platte tv. En toch heeft ze een depressie. Zoiets is toch niet te begrijpen. Als ik het aan andere mensen vertel, dan beginnen ze gewoon te lachen. Ze begrijpen het niet. Dagen en dagen, weken en weken, maanden en maanden heeft ze naar haar zetel gezeten. Gelijk een wassen beeld heeft ze naar haar zetel gezeten. Ze sprak niet, ze lachte niet, ze bewoog amper. Haar armen altijd slap op de leuningen. En pas op, het is gênant om erover te spreken, maar ze was niet meer proper op haar eigen. En een vrouw die niet proper is op haar eigen manier, je hebt er geen gedacht van. Meer ga ik daar niet over zeggen. Alleen dat je dan als man geen vrouw meer hebt als je verstaat wat ik bedoel. Ik heb zelf bijna veertig jaar bij de gevaart gewerkt. Ik ben daar beginnen te werken toen ik veertien jaar oud was achtste studiejaar gedaan en gaan werken zonder flauwe kul, dat ging zo in die tijd daar werden geen woorden aan vuil gemaakt ik had geen fijn zicht anders had ik diamantslijper moeten worden bij ons in de streek zat toen ik jong was iedereen in de diamant in een diamant en in de duiven maar ik had geen fijn zicht en dus hebben ze mij naar de gevaart gestuurd en dus heb ik ook geen duiven want bij de gevaart, dat was shiftenwerk. En shiftenwerk dat accordeert niet met duiven hebben. Maar ik heb mijn plicht gedaan, meneer. Ons huis is afbetaald. Onze Walter heeft kunnen doorleren. Ik heb gedaan wat een mens moet doen. Als ik eerlijk ben... Ik was wel content dat ze bij de gevaart in slechte papieren zaten en dat ze moesten herstructureren, want het begon al die jaren toch serieus mijn voeten uit te hangen daar bij de gevaart. Ik begon vooral last te krijgen van jonge mannen die nog groen achter hun oren waren, maar die in een gekleed kostuum rondliepen en die gewoon, omdat ze wat zogezegde boekenwijsheid hadden, al boven mij stonden nog voor ze ooit iets gedaan hadden. Jonge mannen die alleen hun handen vuil maken als ze hun gat afvegen... ...maar die denken dat ze een mens die hun vader had kunnen zijn... ...kunnen commanderen, verstaan Ik vond het dus niet echt erg dat ze bij de gevaart in slechte papieren zaten... ...en dat ze moesten herstructureren. Ik steek dat niet weg. 53 jaar en ik was op brugpensioen. Mijn gouden handrukker bovenop waar ik een Ford Fiesta van heb kunnen kopen. Een Ford Fiesta en een platte tv, een Sony. Ik had ook een Ford Focus kunnen kopen, maar dan kon die platte tv er niet meer af. En een Ford Fiesta heeft ook vier wielen en een stuur. Die platte tv, die is Sony, die heb ik voor ons Irma gekocht, om haar van haar depressie af te helpen. Dat krapul van over de deur die zal u wel verteld hebben dat ik mij van ons Irma niks aantrek. En wel, meneer, schrijf maar op, dat is vierkant gelogen. Die tv is daar een bewijs van. Ik heb mijn best gedaan. Wij hebben lang geen tv gehad, meneer. Daar waren redenen voor. Maar ik had daar oprecht geen last van dat wij geen tv hadden. Maar ik hoorde in de klok, hoe Janine van de klok vol vuur over thuis en over familie en over al die andere tons kon klappen en ik dacht, ik koop voor ons Irma van mijn gouden antruk een grote platte tv. Dan kan zij ook naar die liefdeshistorisch kijken. Ze hebben mij in de winkel gezegd dat er platte plasma tv's zijn en dat er ook nog een ander systeem is, een duurder systeem. Ik heb gezegd, geef dat duurder systeem dan maar. Ik wilde op geen kosten zien om Irma uit haar depressie te halen. Want ik was ervan overtuigd dat zo'n platte TV kon helpen om haar terug goesting in het leven te doen krijgen. Maar ik kan u met zekerheid zeggen, meneer, het heeft niet geholpen. Het heeft geen klote geholpen. Weten wat ze zei toen die platten TV voor het eerst speelde? Ze lieten juist een sportprogramma zien over Kim Kleisters... die ergens in Australië gewonnen had. En ons Irma, die zei... Ik word daar tristig van. Dat zei ze. Voilà. En daar sta dan met je duurdersysteem. Ik heb er toen vijf seconden over gedacht... om een steen uit onze oprit los te wrikken... en een vierkante roze klinker... en om met die klinker die platte tv in gruzelementen te gooien. Daar heb ik echt waar over gedacht... Maar ik heb het niet gedaan. Ik heb niks aan gruzelementen gegooid. Ik ben naar de frituur van Joske Mos gegaan. En ik heb een klein pakje met stoofleessaus en een bammischijf gekocht. Zo heb ik dat opgelost. Een vent die met een vrouw met een depressie zit, die gaat meer naar het frituur dan dat goed is voor de cholesterol, ik zou in de verste verte niet meer weten wanneer ons Irma voor het laatst gekookt heeft. Terwijl ik er altijd wel voor gezorgd heb dat ons oudwerk blinkend in de lak staat. En als je in een half open bebouwing woont, dan heb je veel oudwerk. Dat kan ik u verzekeren. En ik heb er ook altijd voor gezorgd dat de gazonder proper bij ligt en dat er geen onkruid tussen de stenen groeit en dat het aangeschoren is. En zo kan ik nog wel ten en tander opnoemen. Ik heb altijd mijn best en mijn plicht gedaan. Daar zou dat krapul van aan de overkant ook wel eens aan mogen denken, vooral eerst andere mensen zwart gaan maken. Want ik hoor het aan u vragen, meneer, dat dat krapul hier al heeft zitten roddelen. Waar waren we gebleven? Bij Joske Smos, juist. Omdat ik in de verste verte niet meer weet wanneer Adon Zirma voor het laatst gekookt heeft, ben ik vast de klant geworden in de frituur van Joske Smos. Of ik eet een krok monsieur bij Janine in de klok. Janine van de Klok, die heeft het al lang door dat ik tot over mijn oren in de miserie zit. Ze zegt niks, maar ze legt soms wel wat extra boontjes of een half gekookt ei bij mijn krok, monsieur. Zomaar. Janine van de Klok is een goed mens. Willy van de Klok beseft het niet, maar hij mag alle twee zijn pollen kussen dat hij Janine getroffen heeft. Weet je... Wat Janine zei toen dat uitkwam van onze Walter? Ieder huisje heeft zijn kruisje. Dat heeft Janine toen gezegd en ze heeft, het heeft niet langer dan een seconde geduurd, haar hand op mijn hand gelegd. Meer niet. Zatte Stanny, moest er natuurlijk in al zijn zatte dwazigheid een schep bovenop doen en hij zei: Ieder huisje heeft zijn kruisje en chaque villa a son del croix. Chaque a son del croix. Je moet er maar opkomen. Enfin, ik was er toch niet goed van toen het uitkwam van onze Walter. Hij werkt in Brussel, onze Walter. In een cultureel centrum. Hij heeft voor sociaal assistent geleerd, maar hij is in een cultureel centrum gaan werken. Ik vond dat spijtig, maar ik heb er mij bij neergelegd. Ik had hem liever bij de ziekenkast zien werken. Ik weet ook niet waarom... Maar uiteindelijk, of je nu bij de gevaart werkt, of bij de ziekenkast, of in een cultureel centrum, het is al gelijk. Als je het geluk aan je kant hebt, dan moet je zeer structureren. En dan kunt je op brugpensioen. Als je het geluk niet aan je kant hebt, dan moet je doorwerken tot je 65 jaar. Dat is het leven. In het begin kwam hij elke zaterdag naar huis. Onze Walter. Met zijn pak wasgoed en zijn naar plat achterover gekamd. Maar hij begon minder en minder te komen. En zijn wasgoed, dat minder ook. En zijn naar dat had hij op een keer, gelijk een echte noeligaam, rats afgeschoren. En in zijn een oor had hij een oorbel. Je bekijkt dat als ouder en je zwijgt. Op een goede dag kwam ik thuis van mijn werk bij de gevaart en toen zei ons Irma, ze sprak toen nog, zet u neer, want ik zou u iets moeten zeggen. Dat zei ze. Maar je moet beloven dat je niet kwaad gaat worden. Dat zei ze ook. Hoe kan ik dat beloven als ik niet weet waarover dat het gaat? Dat heb ik, ik gezegd. En ik weet nog dat ik dacht, ze zal weer een bloeds in de auto gereden hebben, ons Irma. We hadden toen onze fort Escort nog, en daar heeft Ons Zirma verschillende keren maleuren mee gedaan. Omdat ze de hoeken van die auto zogezegd niet kon zien. En omdat ze last had met een trekkaak die eraan hing. Enfin, ze rijdt niet meer sinds dat ze een depressie heeft. Ieder nadeel heeft zijn voordeel. Dat heeft Johan Kruijf uitgevonden. Ik kwam dus thuis van mijn werk bij de gevaart. En Ons Irma zei dat ze iets moest zeggen. Onze Walter heeft een vriend, zei ze. Ik heb wel twintig vrienden, heb ik gezegd. Ja, maar hij heeft een vriend in plaats van een lief. Alsjeblieft. Ik wist niet wat ik hoorde. En ik wist niet wat ik moest zeggen. Je hebt een kind. Je hebt u daarvoor krom gewerkt. Dat heeft tot zijn 21 jaar mogen doorleren. En dan begint dat uit Libre wil zo'n toeren uit te halen. Ik wist niet wat ik moest zeggen. En ik heb gezwegen. En om geen ruzie te maken, zorgde ik ervoor dat ik niet thuis was als onze Walter op bezoek kwam. En ik dacht, probeert er u bij neer te leggen. Het is de moderne tijd. Ik had wel moeten spreken. Ik had wel moeten ruzie maken. Ik had anders moeten denken. Want nog geen half jaar later zat onze Walter in een televisieprogramma. Met zijn hemd open tot aan zijn buik. Kunt het u het voorstellen? En hij zat daar in het lang en in het breed en met veel stadhuiswoorden te expliceren dat er in een huis zouden met alleen mannen ook kinderen moeten kunnen komen. Alsjeblieft. Schoot direct door mijn kop dat iedereen die ik kende daar ook naar zat te kijken. Onze Walter zat daar God godbetert met zijn hand op de knie van een andere vent die ook een oorbel droeg. Mijn maag trok samen. Na veel vijven en zessen kwam het er dan ook nog uit dat hij voorzitter geworden was van de bond van de hollebies. Ik wist niet wat dat was, Hollebies. Horeca, ja, dat kende ik, maar hollebies. Hij kan toch goed zeggen, zei ons Irma. Ik heb toen heel veel moeite moeten doen om niks kapot te gooien. En ik heb toen heel veel moeite moeten doen om ons irma geen slag te geven. Maar ik heb mijn handen thuis gehouden, ik heb ons hier nooit een slag gegeven. Nooit. En toen ik de dag na dat schoon televisieprogramma in Torp kwam, toen heb ik helemaal een knauw gekregen. Ik was al met tegengoesting vertrokken. Je kunt u voorstellen dat ik mij niet gemakkelijk voelde. Maar ik dacht, doorbijten dacht ik. Ik stond nog geen vijf minuten aan een toog van Café de Rijsduif of er werd een pot choco voor mijn neus gezet. Een pot choco. Dat het maar voor te lachen was, zei ze, toen dat ik met één slag die pot choco op de toog had platgeslagen. Nutella in twee kleuren. En een stuk glas in mijn hand. Jezelfde avond heb ik onze televisie... bij het niet te sorteren huisvuil... in de gracht langs de grote baan gegooid. Ik ben ook mannenmens. En toen Swade Kraker... die er in de reisduif bij was... toen ze mij daar die pot choco hebben gegeven... een paar dagen later in de klok... iets over onze Walter wilde beginnen zeggen... toen heeft Janine van de klok dat gecoupeerd. Ieder huisje heeft zijn kruisje... heeft ze gezegd. En er is daar nooit nog een woord aan vuil gemaakt. Je kunt verstaan... Dat ik in de reisduif niet meer kom en dat ik alleen in de klok nog een pint ga drinken. Nee meneer, ik ben geen drinker. Thuis drink ik zelfs niet. Of het moest al eens een enkel duveltje zijn als ik naar de voetbal zit te luisteren. Sterk en drank is er absoluut niet in huis en wijn komt er ook niet binnen. Enfin, ik zou liegen, er staat een fles witte wijn op tonderste schap in een dressoir in de living. Een fles Liebvrouw Millig. Die fles die staat daar al jaren. Voor het geval er iemand zou langskomen die wijn zou vragen. Gelukkig dat wijn niet slecht kan worden. Want er komt niemand langs die een glas wijn vraagt. Er komt gewoon niemand langs. Wie zou er langskomen bij een vrouw die dag in dag uit een wasse beeld in haar zetel zit omdat ze een depressie heeft van hier tot in Tokio. Bij een vrouw die niet spreekt, bij een vrouw die niet proper is op haar eigen. Ik, ik moet daar toch geen tekening bij maken. En ik zeg het nog, ik ben geen drinker, meneer. Ooguit twee of drie keer per jaar ben ik zat. Meestal als er iets met de fanfare te doen is. Maar malheuren doe ik niet als ik gedronken heb. Nooit. Je zegt dat ik u alles moet vertellen wat er in mijn leven van belang is. Ah, wel, ik denk na en ik zal proberen om zo eerlijk mogelijk te zijn. Onze Irma, een depressie. Onze Walter, ik zal het zeggen gelijk dat is, een homoseksueel. Enfin ja, en ik ben ook supporter van de Lierse. En daar gaan de minst natuurlijk ook geen orlepiep van dansen. Wat zegde? Nee. Met onze Walter spreek ik niet meer. En ja, ik heb ons hier maar verboden om nog met hem te spreken. Onze Walter, en hij dat, mag altijd terugkomen op voorwaarden dat hem van gedacht verandert. Zo simpel is dat. Als hij een meisje heeft gevonden, dan mag hij haar mee naar huis brengen. En dan zal er teruggesproken worden. En ik zal mijn mond houden over de jaren die hij met zijn dwazigheden verloren heeft gegooid. Ik zal zelfs niet vragen of zijn meisje al getrouwd geweest is en of dat er andere mankementen aan zijn. Want als je op zijn leeftijd nog moet beginnen, dan zit je gegarandeerd mee een occasie. En een occasie, dat is algemeen geweten, dat is iets wat door een ander is weggedaan omdat er kosten aan waren. Maar ik zal niet lamenteren. Ik zal die fles Liebvrouw Millig uit een dressoir van de living halen. En ik zal die fles Liebvrouw Millig opentrekken. En ik zal zien of er zoute notjes in de kast liggen. Ik kan soepel zijn, meneer. Nee, meneer. Ik denk niet dat ons Irma een depressie heeft omdat ze van mij niet meer met onze Walter mag spreken. Je maakt mij kwaad, meneer, met dat soortloze verwijten. Ook al omdat ik aan mijn water voel waar die verwijten vandaan komen. Ten andere, ik spreek toch ook niet meer met onze Walter. En ik heb toch geen depressie. Ons Irma heeft een depressie omdat ze zich laat gaan omdat ze niet meer onder de mensen wil komen. Omdat ze niet kan genieten van haar open bouwing. Omdat ze al jaren alleen nog boterhammen met confituur eet Omdat ze niet meer proper op haar eigen is. Omdat ze haar medicamenten niet inneemt. Dr. Nauwelaars heeft daar pillen voor geschreven. Van die grote blauwe capsules. Je kent ze misschien wel. Wel, ze neemt daar grote blauwe capsules van Dr. Nauwelaars niet in. Ze spoelt ze door in het gemak omdat ze volgens mij, en dat kan raar klinken, schrik heeft om haar depressie kwijt te spelen. Ik ben van karakter geen verklikker, meneer. Maar als de beschuldigingen mijne kant beginnen op te komen, dan moet de waarheid maar boven water komen. Dat krapul van aan de overkant heeft ook, ik weet het persoonlijk, van Joske Smos overal rond verteld dat ons Irma haar depressie maar ten volle begonnen is toen mijn brugpensioen begonnen is. Maar ik zal u eens iets zeggen. Ons Irma zat al in haar zetel te niksen voor mijn brugpensioen. Dat kunt u bij dokter Nauwelaars navragen. En ik hoop dat die redenering van dat krapul van aan de overkant daarmee ook uit te voeten is. Want ja, ik weet heel zeker dat die schoon madame hier geweest is om mijn zaak zwaarder te maken dan dat is. Maar het is misschien toch goed om weten, meneer, dat die schoonmadam mijn eigen nicht is. Ik ben een laarmans en zij is een verelst. Zij is de dochter van de zuster van mijn vader. Maar het bijzonderste is dat zij nooit heeft kunnen verteren dat zij aan de overkant woont. Aan de kant waar duizen tegen elkaar gebouwd moesten worden. En dat wij aan de betere kant, de kant van de halfopen bebouwing, zitten. En dat komt omdat mijn vader een jaar rouwer was dan haar moeder. En omdat ik daarom bij de verdeling van derfenis de van onze grootvader de eerste keuze had bij de verdeling van de gronden. Voilà. Nu heb je ineens de echte oorzaak van al dat waas gelamenteerd. Verder moet er niet gezocht worden. Dat dat mens jarenlang de vriendin van ons Irma is geweest, want dat zal ze u ook wel hebben proberen wijsmaken, dat mag ook uit uw papieren schrappen. Ze zat elke donderdagmiddag bij ons Irma in de salonzetels vlaakjes eten. En met haar pink omhoog koffie te drinken. En terwijl maar roddelen en, en kwaad spreken over iedereen, over Janine van de Klok, over de vrouw van Zatte Stani, over Zatte Stani zelf, was alleen er. En ze zetten heel mijn over op. Ze maakten zelfs in het geniet plannen om samen met ons Irma naar Brussel te gaan. Naar dat cultureel centrum waar onze Walter werkt. Want die jongen mocht zogenaamd niet aan zijn lot overgelaten worden. Maar enfin. Je kunt verstaan dat ik haar het gat van een timmerman heb laten zien. En ik heb er ons Irma nooit over horen reclameren. Voilà. Je wilt tot de kern van de zaak komen, zegt je. Des te beter. Ik neem aan dat de kern van de zaak is dat ik ons Irma eergisteren bij het Groot Huisvuil op straat heb gezet. Ik ga dat niet ontkennen, meneer. Ik wist dat ze voor het groot huisvuil zouden langskomen. En ik had het karkas van mijn oude grasmachine al op straat gezet. En toen dacht ik, in een opwelling van het moment... Ik zet ons Irma er ook bij. Ofwel ben ik er dan vanaf, dacht ik. Want zo is het toch ook geen leven. Ofwel zal ze zodanig verschieten dat daar depressie ineens over is. En dus heb ik een zetel uit het salon gepakt en die ernaast stak haar van mijn oude grasmachine gezet. En daarna heb ik ons onder haar armen gepakt en ik heb haar, ik zal het zeggen gelijk dat is, als een bloemzak naar buiten gesleurd. En ik heb haar in die zetel gezet. In de gietende regen, ja. Ik, ik kan er toch ook niet aan doen dat het regende. En daarna ben ik bij Joske's Mos een klein pakje met stoofleessaus en een bamischijf gaan eten om te kalmeren. En ik heb in de klok een paar pinten gedronken. En toen ik terug onze straat indraaide, toen stond daar zo'n gele ziekenwagen van de mug, en er stond daar een vent in een lichtgevende plastieke vest, tegen ons hier maar te spreken. En dat schepsel van aan de overkant, ik ga haar een naam niet noemen, die stond er ook bij. Met veel gesten en gebaren. Ons Irma die zat nog altijd in die zetel naast dat karkas van mijn oude grasmachine en ze bewoog niet. Ze zat daar gelijk een wassen beeld voor haar uit te kijken, gelijk zal tijden als een wasse beeld voor haar uit ziet te kijken. Haar armen slappen op de leuningen van die zetel en haar haar zijknat en plat op haar kop. En toen is er, ik weet ook niet waar het zo ineens vandaan kwam, een colère door mijn lijf geschoten. Die slappe armen en dat zijknatte haar en die onnozele nicht van mij, ik kon er niet meer tegen, meneer. En ik heb mijn fiesta in zijn tweede gezet en ik heb gas gegeven en ik ben erop losgereden. Ik ben content dat die mens in zijn lichtgevende plastieke vest opzij is kunnen springen. Want hij had er niks mee te maken. En dat mijn niet opzij is kunnen springen, ze heeft chance gehad. En dat die fiesta naar de kloten is, kan me niet schelen. Ik zoek er niet meer mee te rijden. En dat ons Irma wonder boven wonder alleen maar licht gewond is. Meneer, het raakt me niet. Maakt geen verschil. En mag ik nu naar huis? Alsjeblieft, De radioboeken van het Vlaams Nederlands Huis de Buren in Brussel. Een samenwerking met Cultuurzender Clara, Radio Nederland Wereldomroep en VPRO Radio. Voor meer informatie en podcasting: www.radioboeken.eu.